Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een enorme stroomstoring legt Spanje en Portugal plat... Spanje-correspondent Edwin Winkels vertelt dat de problemen kort na 12 begonnen. Ineens echt in het hele land uh, viel, de, viel de stroom weg. Uh, niet op alle plekken, maar het was echt uh, alle grote steden. En ongetwijfeld op het platteland ook. Uh, daarna kwam het weer heel even terug, de stroom. En, en viel die weg en is die sinds die nog, niet, uh, nog niet teruggekomen. Alleen de Spaanse eilanden zijn niet getroffen. De Canarische eilanden en de Balearen die hebben aparte systemen. Maar in Spanje geen, uh, geen stroom uh, op dit moment. En in grote delen van Portugal dus ook niet. En ook sommige mensen in Frankrijk zouden last hebben van de storing. De Spaanse netbeheerder zegt dat in het noorden en zuiden van Spanje de problemen inmiddels langzaam opgelost worden. Hoe in één klap zoveel miljoenen mensen tegelijk getroffen konden worden is nog niet duidelijk. De Portugese overheid sluit een cyberaanval niet uit. De Russische president Poetin heeft opnieuw een staakt het vuren afgekondigd in de oorlog met Oekraïne. Dat moet gelden van 8 tot 10 mei. Op 9 mei is de dag van de overwinning in Rusland. Waarop het land de overwinning op nazi Duitsland viert. Het is niet duidelijk hoe Oekraïne tegenover een wapenstilstand staat. Met Pasen was er ook al een staak te vuren, maar dat werd van alle kanten geschonden. In Frankrijk zijn 25 mensen opgepakt omdat ze iets te maken zouden hebben met de aanvallen op gevangenissen. Eerder deze maand werden gevangenissen beschoten en auto's van personeel in brand gestoken bij zeker zes Franse gevangenissen. En vanaf nu is de Sixtijnse kapel in Rome dicht voor bezoekers. Volgende week wordt daar een nieuwe paus gekozen en dus zijn de voorbereidingen in volle gang. Balen voor Sharon en haar moeder Leonie die helemaal vanuit Australië waren gekomen om de schepping van Adam van Michelangelo in het echt te zien. Ze camp van zo so to be able to not to go into one of the major sites is very disappointing yeah. yes yeah yeah, yeah and um, also they don't um of, uh, ja, ze krijgen dus ook geen geld terug, maar straks wel een nieuwe pauze dus. Vanaf volgende week woensdag komen kardinalen van over de hele wereld naar Vaticaanstad om hun nieuwe leider te kiezen. Het weer is volop zon, met maximaal tussen de 19 en 24 graden. Alleen op de wadden is het ietsje frisser. En morgen net zo'n lekker dagje. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Niets is beter dan met jou, de koud rotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren.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 Na drie uur. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag. Met Bluff en Geik Aarnaar. En de Zouterlanden Wat was dat een grote hit. En ik ben blij dat je hier bent. Ook in Zandvoort. Want Nou, ja, dank de, wel, Rob. Ja, de rommelmarkt is inmiddels voorbij. Dat weten we. Maar nou barst het echte feest los. hè? En dat gaat helemaal los. Zo net na vier uur en zo rond half vijf. En daarover gaan we zo meteen iemand bellen, geloof ik. Klopt dat? Ja, rond Brouwer gaan we bellen. De eigenaar van Douwer Hardy. En die gaat dan ons vertellen wat, uh, wat er allemaal uh, gebeurt in die uh, tentforum. En uh, voor de rest hebben we natuurlijk een uh, interview uh, met, uh, van Benno of Veugel met Arnoud Jansen. En die is van de veiligheidsregio Kennemerland. En we gaan natuurlijk half vier weer de evenementen uh, doen. En verder nog Marco Termes. Die gaat weer een stukje proëzie doen. Proëzie. Moet elke keer even nadenken. En uh, Pit Report met Rendell uh, Lawson. Ja, dat en zal het, erbij voor het uh, laatst sturen hè? En het dier van de week. Ja, oké. Okay, nou, blijf lekker luisteren naar de Zandvoortse Radio. En uh, ja, heel veel mensen die gaan ook op Koningsdag naar Amsterdam, hè? Maar het uh, wordt daar zo enorm druk dat ze adviseren om uh, Amsterdam te mijden. En dat je uh, over de mensenmassa heen uh, kan lopen daar. Het mooie weer, Koningsdag. Ja, dat is gewoon uh, vragen om uh, heel veel drukte naar uh, Amsterdam toe. Uh. En een plaat over Amsterdam heb ik ook gevonden. Hè. Ja, een uh, oude dit hoor. Maggie McNeil, weet je wel. Zo'n uh, songfestivalplaat uh, van heel veel jaren geleden. Ik ga zo dadelijk even opzoeken van wanneer.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 Lekker druk in Amsterdam tijdens Koningsdag. Dat kan je verwachten natuurlijk. En, ja, we gaan even kijken of wij contact kunnen krijgen met onze verslaggeefster in het dorp. Want ook in Zandvoort is het uiteraard nu al heel gezellig. We gaan eens even kijken of we naar het dorp heen kunnen en naar Jolande Verstegen. Zij is voor ons even naar het dorp toegegaan om te kijken van hoe het zweertje daar is. En als we contact met haar kunnen vinden, dan halen we er even in de uitzending. Kijk even naar Richard toe. Gaat het niet lukken, Richard? Hij, wordt, hij gaat over. Hij gaat over, maar ze neemt niet op. Oké, okay, nou ja, dan... Uh... Gaan we, gaan we, ja nu uh, neemt ze wel op. Dus uh, we gaan uh, overschakelen naar, uh, wat? Voorspel. Oh, voorspel ook nog. Nou ja, dan uh, gaan we gewoon uh, even een lekkere plaat uh, nog uh, voor je draaien. Eens even kijken wat we klaar hebben staan. Nou, dat is uh, deze. En uh, zo dadelijk je landen verstegen. Vanuit het uh, dorp hier is alles heeft een ritme. Festival Platerbeus en na Maggie uh, McNeil hoor je Alles heeft een ritme van uh, Frissel-Sissel. We gaan uh, naar onze eigen Frissel-Sissel uh, toe uh, in het uh, dorp. Dat is uh, Jolande Verstegen. Goedemiddag Jolande. Ja, goedemiddag. Ik ga net even een heel klein stukje bij een uh, box vandaan. Want ik sta in midden in het dorp. Ja, is het al zo, uh, zo veel uh, lawaai ja, het daar? Het begint aardig vol te lopen en ik zag... Uh... Bij uh, Lorraine Hardy daar zag ik Patrick van Kessel al klaarstaan. Die gaat waarschijnlijk zo optreden. En ik zit hier nu... Uh, je hebt dan ook bij vier heb je ook... Uh, je hebt allemaal uh, terrassen en barretjes buiten. het is dus gezellig. Maar dit is toch beloopbaar. Nu wel nog. Nu nog wel. Ja, het dadelijk over een uurtje waarschijnlijk uh, niet meer, denk ik. Toch? Nee, ik denk het ook niet. Nou ja, tegen die tijd dan uh, zoek ik ook de op. Ja, zeker. Maar, uh, ik moet wel zeggen dat het me heel erg tegenviel in mijn straat maar er helemaal geen vlag is, ik ik, oh god, ik ga de mijne gauw ophangen. En de volgende straat maar twee, en er wordt heel weinig gevlagd, vond ik zelf. Oké, okay, nou ja, de Van Spijkstraat vond ik wel meevallen. Daar uh, hingen ja. al uh, geregeld uh, vlaggen. Maar het hele verzetplein, geen één vlag. Oh. Nou, dat vind ik toch wel een beetje uh, ernstig. Zeker, ja. ja. Nou ja, het is een beetje een moderne buurt, uh, zeg maar. Die, die zijn wat minder van de vlaggen. Ja, te, te, te jong hè, die mensen. Maar ik sprak ook iemand en die zei ook van ja, ik heb een vlag geleend toen mijn dochter slaagde voor haar uh, diploma. En ik heb eigenlijk nooit een vlag gehad. Dus ik denk, oh, nou, ik heb er wel een. Oh, oké. Okay. Uh, uh, ja, ik zag ook uh, van die uh, zwart-wit uh, geblokte vlaggen hangen. Mensen die toch uh, ja. een vlag uh, wilden uithangen, maar geen uh, oranje vlag hadden of een Nederlandse vlag. Maar de grote vraag is ook, heeft uh, onze radiostation een vlag uithangen? Heb jij een vlag gezien, uh, Richard? Ik heb er ook niet op gelet. Maar... Nee. geloof nee? Het niet. Volgens mij hangt er geen vlag uit uh, hier. Oh, dan moeten we toch ook eens maar gaan regelen, hè? Eigenlijk wel, ja. ja ik, uh, Jolanda, kan je nog eens op de vrijmarkt even kijken of er een tweedehands vlaggetje uh, tussen ligt? Ja, nou, ik ben, ben bang dat de vrijmarkt zo'n een beetje afgelopen is. <laughs> ja, misschien ligt die nog ergens. Uh, <laughs> dan kan je, kan je voor heel weinig uh, kan je een vlaggetje meenemen. Ja, of zo'n kleintje, hè. Je kan hier gewoon een kleintje even ophangen. Of ja. een oranje zaal buiten hangen. Zo'n zo klein oranje, ja. ja. Nou ja, wij zijn wel allemaal in het oranje, hoor. Dus uh, ja. ik moet zeggen, Richard en Marjolein, die hebben echt uh, hun best gedaan. Nou, hopp ja, ook. Ik ben trouwens nu de hoek omgelopen. En dan kom ik bij de kinderspelen aan. En uh, nou, de, de, de kinderen zijn daar helemaal gezellig met uh, zo'n glijbaan bezig. Met is dus een grote draak, weet je. De, een actie tractie heet dat. Oh, zo hey. En, uh, en uh, je hebt dan ook zo'n uh, draaiend ding waar de kinderen overheen moeten springen. Weet je dat de kastelachtig. En Misschien oh. zelfs de draaimolen voor het museum staan. Dus hier echt gigadruk. Oké, okay, ja, met de, met de kids en, uh, en de ouders ja. erbij uh, toch leuk, uh. leuk. Ja, en ik hoop ook echt dat ze nou dat ze ook genoeg vrijwilligers hadden. Want het was in eerste instantie, willen ze toch wel wat erbij hebben. Ja. Ik heb het idee dat dat wel gelukt is. En er staat ook een 112-brandweerachtige wagen, ook een schoot springkussen. Ja, je kan ze niet jong genoeg rekruteren, hè, de kindertjes? Nee, dat is waar. Die mensen zijn altijd nodig. De vrijwilligers bij de brandweer met name, hè, die zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Dus, uh... Ja, maar je brandweer die hebben dan ook echt voor de kinderen iets. En uh, dan kunnen ze allerlei kleine oefeningen meedoen. En die kunnen ze dan pas houden voor als ze volwassen worden. Oh ja. De reddingste dat altijd doet hier in Zandvoort. ja. Nou ja, je noemt meteen allemaal belangrijke instanties uh, voor uh, de veiligheid uh, hier in Zandvoort. Ja. ja. En veiligheid uh, is en blijft uh, toch uh, belangrijk. Waar ben je nu trouwens, uh, Jolande? Ik sta nu voor uh, ijzerhandels Eisenhower O, oh, bij de kinderspelen echt, hè? Ja, het, het is echt heel druk hier. Oké, okay, ja, dus even de drukte van de staat achter je gelaten en ja. uh, richting uh, de kinderspelen. En wat een mooi weer hebben we, hè? Ja, ja, ja, ja, ja zeker. Ja, ik loop nu lang een bokster hoor uh, ja? Ja, nee, nou, het klinkt wel gezellig. Toch, ja, is Het is het ook leuk om even te zien allemaal. En iedereen is zich gaan insmeren tegen de zon. En uh, ze zitten allemaal met kindertjes uh, ook in te smeren nog. Want het is ongekend warm in de hele. oh jee. Oh, jee. Ja, morgen ja. krijgen we ook een hele warme dag, uh, zeiden ze. Oh, dus uh, dan gaan we richting ja. de zomerse temperaturen. Ja, ja morgen hebben we, heb ik weer niks aan. Wij gaan met dat... Uh, Zang voor het optreden in de Protestantse Kerk. Doe drie. Oh, daar zit je ook bij, Jolanda. Uh, ja, oh, wat je leuk. leuk. Ja, ja daar wou ik nog, en en uh... nog omroepen straks. Oh ja, leuk. Ja. ja, we hebben er echt ook wel zin in, maar het is wel jammer als het zo onwijs mooi weer wordt. Dan zitten wij daar binnen, dus ook weer een beetje jammer, maar het is niet anders. Oké, okay, nou doe even een oproep uh, dat uh, alle mensen morgen richting uh, de Protestantse Kerk gaan. Ja, ze kunnen bij uh, Bruna en bij de kaart... ...toen dus we even zelf nog een kaart kopen. is slechts een tientje. En ik sta hier trouwens bij een attractie... ...en dan moeten kinderen klompjes uh, uh, ergens uit uh, moeten springen... ...en kijken of ze die klompjes kunnen pakken. En dan krijgt een prijs. Ik zie daar Isabel, die is ook van de radio. Die is daar vrijwilliger. Ah, kijk. Dat doet hij goed. Moet je goed. even uh, iets laten zeggen? Ja, Isabel. Hallo. Oh, wacht eens. Ik geef hem even. Oké. Okay. Moment. Hallo Isabel. Open, Rommel. Hallo Isabel. Hallo ja, Isabel. Even live in de uitzending. Ja, nee, dat lukt dus niet. Oh, dat lukt niet. Die knopjes. Deze laten we die knopjes <laughs> vallen met die knopje. En als ze dan vangen, dan hebben ze een prijs. Oh, dat is leuk. Altijd, altijd leuk. Ja, dat deden wij altijd uh, met zo'n grijper op uh, de kermers, uh, weet je wel. Dan, uh, en dan had je weer uh, geen uh, mooie polshorloge. Ja, die stokken. Ja, die, met stokken. die stokken, oh, die stokken ook, jongen, jongen, ja. jongen. Ja. Nee, ik ben nou uh, verder richting niet voor het museum. Oh, het is hier echt uh, heel druk. Heel druk, en, uh, ja, ja. Ga, ga erheen heen met kinderen, want dit is voor hun heel leuk. Ja, dat, uh, de kinderspelen zijn nog uh, tot vier uur. En, uh, hand, ja. ja Daarna is het echt uh, voor uh, de volwassenen en dan gaan we echt uh, de cafés uh, op te zetten. Ja, het gillen wat je nu hoort, dat is van, uh, van een uh, zweefmoletje. En dat gaat helemaal niet hard, maar ze zijn heel kleine kindjes. Dus dat is hartstikke spannend. Oh, leuk. Ja, leuk, hè? Zeker weten. Nou, ga jij ook lekker uh, genieten, Jolande? Ga ik doen. En dankjewel. Ik op de koning. Ja, uh, de koning. Hoezé, uh, hoezé, hoezé. Precies, zo is het. Dankjewel voor je verslag vanuit het uh, dorp. Ja, fijne uitzending nog. Da dankjewel. Dankjewel. Zodra dan gaan we even naar Lauren en Hardie ook nog. Dus uh, blijf gewoon luisteren naar de Sofords Radio. Ja, we hebben Ron Brouwer in de uitzending over dat optreden waar jij het net over had, hè, Jolanda, ah, ja. van, uh, van ja. Kessel. Dus uh... ja, leuk. Oké, okay, nou, dankjewel nee. en tot de volgende keer. Oké, okay, bye. Hoi, hoi. Wij gaan lekker de muziek draaien. Hier is Crying at the Discotheque. Hardy met Crying at the Discotheek. Dit is ZFM met Zalvoet op zaterdag. Tot aan 5 uur vanmiddag. We hebben er zin in. Tot gaan we nog even in het dorp kijken bij Lauro en Hardy. En we gaan nog een interview horen van Benno en nog veel en veel meer. Dus blijf luisteren. Dat was het. Je verdient het om gewoon helemaal gedraaid te worden. Dat hebben we dan ook uh, gedaan, joh, de, de Slippery People Live. En over live gesproken, ja, zo dadelijk uh, gaan we naar het, live naar het dorp toe... want uh, daar treedt ze dadelijk live op uh, van Kessel en nog veel en veel meer. Maar eerst gaan we even andere evenementen met je doornemen. Wat heb je zo al voor ons, uh, Richard? Ja, dompel u onder in de geschiedenis van de Atlantic Wall. En ontdek samen met een deskundige gids de verborgen bunkers in het prachtige Duinlandschap rond Zandvoort. De bunkerwandeling is op de volgende woensdagen. 9 en 13 april, 7 en 21 mei, 11 en 25 juni, 9 en 23 juli, 20 augustus. En allemaal om 7 uur. De duur is anderhalf uur. En de start is altijd bij de Amsterdamse Waterlijnduinen. Gewoon in de Zandvoortsalaan 130. Kost is 10 euro per persoon. En dat is inclusief entree voor de Waterlijnduinen. En totaal kunnen er minimaal 6 mensen meedoen. En maximaal 20 deelnemers. En uiteraard is aanbevolen stevig voedsel. Sorry, schoeisel. Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar info.zandvoortsmuseum.nl info.zandvoortsmuseum.nl ik moet zeggen, ik heb hem zelf wel eens meegedaan. Hij is erg leuk. Het is, uh, het is misschien niet heel spectaculair in wat je ziet. Maar je krijgt een heel mooi verhaal erover. En ook wat uh, de functies van de verschillende bunkers waren. Je krijgt eruit heel veel te zien. Je gaat er in een paar ga je er ook in. Dus ik kan ook mensen aanraden om niet te nieuwe kleren aan, aan te doen. Want soms hoe je echt op je buik tijgeren om ergens naar binnen te kunnen. Maar erg leuk echt aan te raden. Ja, die hadden hele smalle ingangen, die bunkers. Dus... Uh... Ja, je moet ook niet te veel gegeten hebben. Hè? Over voedsel gesproken, uh, Richard. Uh, nee, want anders uh, kom je de bunker niet meer in, denk ik. Nee. Of niet meer uit. Dan uh, zit je helemaal uh, gevangen. Nee, daar zorgen ze wel voor. Dus uh, meld je aan bij het Zoffers Museum. En ook op de website uh, van het museum... kan je hier uh, meer informatie over vinden. Wat heb je nog meer voor ons? Ja, dan gaan we mindful wandelen. Uh, op 10 mei in de ingang Blekenberg in de Kennemerduinen En dat is de zangvogelwandeling. Het is natuurlijk nu uh, de, hè, april, dus dan uh, zingen heel veel vogeltjes hun liedje. Uh, er is een stiltewandeling in de duinen in Zandvoort. Het daagt je uit om echt contact te maken met de natuur en de voedende kracht van de natuur toe te laten. Deze wandeling is zo uitgezet dat je zoveel mogelijk kunt genieten van een prachtige vogelenzangconcert. En je zult vrijwel zeker de nachtegaal tussen horen. We lopen vooral in, uh, door de bossen van het binnenduin. Een heel afwissend landschap waarbij bos en duin elkaar speels afwisselen. Mocht het heel warm zijn, dan is de mogelijkheid om aan het einde van de wandeling... wandelingen visenduik te nemen in de Oosterplas. Voor liefhebbers na afloop koffie drinken bij Bartje. Nou, de deelnemers beoordelen deze wandeling zelfs met een 9. En de tijden zijn van half elf tot 2 en de Lengte is 8 kilometer. Zo, ja, dat is wel een behoorlijke wandeling, uh, toch? Zeker, ja. ja. ja omdat er maar uh, ja, je, je bent half elf tot twee, weet je. wel, is 3,5 uur en dan 8 kilometer is eigenlijk wel uh, prima te doen. Zeker te doen, dus... Uh, Oké, okay, je aan daarvoor. Nou, hier houden we het even bij. We gaan uh, lekker muziek draaien. zo dadelijk gaan we naar het dorp. Naar uh, Ron Brouwer van Laura en Hardy even kijken wat voor feest hij daar vanavond heeft en een feest hebben wij op de radio met deze uiteraard oh wat een geweldige plaatje is dit uh, en blijft dit toch hè Zweep Versteeg, het feest kan los met de blikkendag We wachten met z'n allen op die mooie tijd, het zonnetje gaat schijnen, iedereen is blij, het klinkstijg weer naar dertig, ik krijg weer zo'n gevoel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 Wat een feestplaat, hè, Heerlijk hoor. Zo op deze zaterdagmiddag heel veel zon en de dag. ja, op Koningsdag. Dan kan het feestje gewoon lekker losgaan. En over losgaan gesproken, nou, dat gebeurt dan ook aan de Halterstraat en uh, ook bij Laura en Hardy. Goedemiddag, Ron. Goedemiddag. Een hele goede middag. Hoe is het feestje daar bij jou? En ja. eigenlijk even van, ja, je hebt gisteravond al een mooi feestje gehad. Hoe was dat en uh, hoe beleef je het nu? Ja, het was gisteravond heel gezellig. Ik kwam een beetje laat op gang, maar uh, het werd echt een uh, groot feest. Dus het was helemaal gezellig. En het ging vandaag ook uh, lekker zonnig, lekker druk. Dus uh, zangetje, Mitchell Schippers die gaat zo beginnen. En dan, uh, daarna uh, gaat uh, van Castle live uh, optreden natuurlijk. Oké. Okay. Dus ja, die kent iedereen wel natuurlijk. Dus uh, ik denk dat het wel een groot feest wordt. Uh. Ja, en Ron, ja, meestal weet ik eigenlijk dat als Van Kessel op gaat treden. dat onze burgemeester David Malleburg ook wel zo nu dan in één keer op het podium springt. Ja, dat, dat schijnt wel eens te gebeuren. Ik denk dat het vanmiddag ook wel gaat gebeuren, maar uh, we weten niks zeker. Hè? Maar... Het werd wel aangekondigd, Ron, ja, door uh, Lana Remmers. Oh, is het al aangekondigd? Ja. Oh, nou, nou, dan weten ze meer dan ik, maar dan is het altijd goed. Oké, okay, al nou, nou dan weet je dat David er ook bij is. Uh, gezellig. Of de kwaliteit beter wordt, weet ik niet. Nou ja, daar, daar hebben we het niet over. Het ziet er wel heel stoer uit hoor, moet ik zeggen. Ja, dat is wel leuk, altijd leuk. Zeker weten. Nou ja, dus uh, zo dadelijk een zangetje. Uh, uh, ja, Het is uh, bij jou ook altijd volle bak met uh, Koningsdag. Ja, zeker. Nou, meneer dit Weer, dat is een tijd geleden zo lekker weer is geweest met Koningsdag. Dus we gaan er echt van genieten. Zeker, uh, zeker, ja, zeker, ja, zeker weten. Maar. Heb je voldoende bier in huis gehad? Want uh, ja, jij ja, hoorde ja, dat ja. het in andere plaatsen ook al een probleem was. hè? Waar uh, ja, Coet Eagles uh, gewonnen heeft, daar uh, hadden ze. Hadden ze... Ja, daar wil ik het niet meer over hebben. hè. Dus, uh... Oh ja, dat zeg je tegen een A-sitter. -e, -e, -e, -e, oh, oh. Dat -e, is ook zo. Jong -e, jong -e. Oh, oh. Oh, wat erg, hè? Ik, had, ik was het net bijna vergeten. Ja, nou, ja. dankjewel, bier, Rob. Dan. Over, ja. oh, oh, oh, oh. Maar, maar je hebt er ook helemaal van, van niemand wat over gehoord, zeker, hè? Nee, helemaal <laughs> <laughs> uh, niet. Uh, we hebben veel bier in huis. Ik hoop, ik hoop dat ik niet genoeg heb. Dat ik uh, vanavond om tien uur kan zeggen: nou, Sorry, mijn bier is op. Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Uh, maar uh, nee, we hebben genoeg bier, dus uh, dat komt helemaal goed. Ja, nou ja, een mooi feestje en er uh, nou, dadelijk een uh, zanger. Hoe laat uh, begint hij uh, ongeveer? vier uur. vier uur gaat hij beginnen en dan gaat hij even een half uurtje, drie kwartier zingen en dan begint Van Kessel. Van Kessel, ja. Ja. Dus Die knalt er even zijn... door tot een uur of waag, denk ik. Zo. En dan, uh, dan uh, gaat die zanger nog een keer zingen. Dus, uh, en dan hebben we nog DJ op de de uh, DJ. Oh ja, <laughs> dat is dus altijd leuk. Dus die af, dus dat komt helemaal goed. Zeker weten. En tot en hoe laat uh, mogen jullie doorgaan uh, aankomende avond? Ja, we mogen uh, buiten 12 uur doorgaan. Maar bij ons is buiten wel om een uur of tien, 11 uh, uur is het wel een beetje gebeurd. Uh. <laughs> ja, ja, nou, ja, als je, <laughs> dan als je inderdaad... Is wel, uh, welletjes, uh, dan uh, uh, hebben de mensen ook wel weer... Uh, die moeten eigenlijk dan ook eigenlijk ja, ik, ik, ik ken het van mezelf moet ik eerlijk zeggen. Dan begin je om vier uur, nee eerder nog zelfs. Eerder, nog, eerder ja. al, ja. We en al aardig bezig hoor. Dus. Ja, nou ja ik, weet, ik weet het wel joh, dan begin je heel vroeg en dan, dan uh, ben je blij als je op een gegeven moment te huis mag. Uh, zeg maar, uh, ja, al, al die oranje bitter, dan worden ze ook... Uh, <laughs> nou ja, die oranje bitter, dat doet het hem hoor. Ja, dat nek je, dat nek je. Dat, dat nek je. Ja, dat hoort erbij, hè? zeker weten, ja. En er wordt er ja. ge geproost op, uh, op de koning. En dan uh, met een uh, oranje Ja. Ik gooi oh, ja. hem in het gemeentehuis, gooi ik hem altijd in, uh, in de planten die uh, er dus stonden. Ik, uh, ja, daar ga uh, ik niet aan beginnen. Uh, daar hebben ze nog steeds last van, daar. Ja, hè? Ja, dat, dat <lacht> dacht ik al. <lacht> en in de vijver, uh, ook daar <lacht> hebben ze last van. Nou ja, we gaan het over andere dingen hebben. Jij hebt een mooi feestje in ieder geval uh, vanavond en uh, vanmiddag al. Dus uh, ja, iedereen uh, kan uh, naar je toe gaan en uh, moeten mensen nog ergens voor uh, betalen of is het allemaal uh, gratis ja, voor de, buiten? Voor hun drankje wel natuurlijk, maar niet uh, voor, de, voor, de, voor de entertainment is alles gratis. Uh. En Johnny is gratis, dus uh, het komt allemaal goed. Is het ook allemaal goed geregeld met een uh, buitenbar en dergelijke? Ja, de buitenbar die staat helemaal die al die hartstikke druk, dus uh, dat komt helemaal goed. Binnen staan we natuurlijk te knallen. Dus uh, nee, uh, je hoeft niet bang te zijn dat er uh, niks te krijgen is. Nou, en uh, je hoeft ook niet uh, af te wassen na afloop, want het is allemaal plastic, uh, neem ik aan. Het is allemaal plastic, tuurlijk. Ja, dat... Uh... Dat is, komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Zeker weten. Is het even wennen Moet ik eerlijk zeggen als je in één keer uit een plastic uh, glas uh, bieren drinkt of glas? Ja, we, plastic hebben beker. Die, uh, we hebben ook veel van die hard plastic glazen. Die uh, die zijn wat te doen, hoor. Oh, die net, uh, ja, die zijn net, heel fijn. Net echt. Dus uh, nee, dat komt helemaal goed. Zeker weten. Nou, we beginnen zo meteen met uh, de zanger Daarna van Kessel en dan neemt uh, onze uh, DJ het uh, over. Ja, komt helemaal goed. Nou, ik wens jou heel veel plezier. Ja, dat gaan we zeker doen, maar gaan we gauw aan het werk, want het is niet druk. Dus... En, en, en dank je, dank je voor je tijd uh, hier op de radio. Ja man, graag gedaan. En ik ga van kistel nog draaien en uh, dat deed hij uh, samen met al zijn vriendjes hè, over uh, hier in Zandvoort. En dan hebben we het over Paro aan de Zee, ja die ken je ook wel, die single ja, natuurlijk ja. Hè. Mooi, mooi nummer. Mooi nummer, gaan we nu draaien. Ja. Dankjewel Ron. Jo, dankjewel. En nog een fijne middag en avond. Hoi hoi. Hoi.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 Goed. ik zeg iemand gedrag Ik weet wie zit bij hem bloed Hoort dus in het, het woord, hier is het allemaal We delen dat gevoel, hier spreekt het armen Ja, dan hoor je van Kessel hè, met uh, als uh, vrienden Paro aan de zee. Dingetje die hoor elkaar ook al langskomen. Frank en uh, Johnny Krijkamp en uh, vele anderen die meegedaan hebben aan deze plaat. Parel aan de zee. Straks dus uh, live het optreden van uh, van Kessel live bij Laurel en Hardy. We gaan het nu over iets heel anders hebben. Jij hebt het al even in het kort uh, aangekaart aan het begin van het uh, programma over de nieuwe website of websites van de VRK. Ja, Veiligheidsregio Kennemerland. Ja, die heeft niet één, maar vijf nieuwe websites. Die zijn behoorlijk bezig. Nou, waaronder de hele nieuwe Kennemerlandveilig.nl, waar ik het al eerder over had. En Benne Veugen was in gesprek met Arnoud Jansen van de Veiligheidsregio Kennemerland... over vijf nieuwe websites. Voor meer informatie... VRK. .nl. Collega's, ik heb een, weer een leuk onderwerp. En het leuke onderwerp is dat de, de veiligheidsregio Kennermeland, daar valt zand voor het antwoord onder, en heel, heel een heleboel andere gemeentes. Dat kan ik zo even wel aan Arnoud Jansen vragen, die tegenover mij staat. En um, die hebben allemaal nieuwe websites, de veiligheidsregio Kennermeland. En Arnoud, uh, waar, welkom in ons programma. Waar.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 Dat er wat aan de hand is. En mensen vooral geleiden naar de nieuwe website. Dus we vinden het belangrijk dat mensen Kennemerland veilig weten te vinden. Want daar staat de informatie van de veiligheidsregio Kennemerland op. Ja. Kennenmalandveilig.nl uh, Laat dat vooral duidelijk zijn. Dat is dus dé website. Ook voor uh, zeg maar, ach, uh, vragen zoals als de stroom uitvalt. Nou ja, bijvoorbeeld. Hè, we houden ook rekening mee met uh, uh, door de... Nou, de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 hoe gaat dat denk ik, uh, hoe, hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit? Verwacht, uh, ik las ergens dat de websites van, uh, van de VK uh, die worden uh, behoorlijk bezocht. Hè? Ja, we hebben gemeten dat uh, alle websites bij elkaar zo'n 10.000 bezoekers hebben per maand. Ja. Dat is fors. Ja, dus ze worden steeds belangrijker. Hè? Mensen gaan vooral in hun eigen tijd informatie opzoeken en willen ook snel geholpen worden... En we hopen dat die websites daarbij helpen, ook Veilig Thuis hebben we het nog niet echt over gehad. Dat is de organisatie die gaat over uh, geweld achter de voordeur uh, en, en mishandeling um, ja, nou, waar kinderen wellicht bij betrokken zijn. Je kunt heel snel via de website hulp zoeken, hulp krijgen okay. en ook heel snel weer wegklikken zodat ook die historie snel weer weg is. Ik kan me voorstellen dat helaas voor sommige situaties dat, dat ook nodig is.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 Ja, na het interview van uh, Berna Veugen, uh, I got live, uh, de single van uh, Nina Simon, We gaan alweer op naar het nieuws en uh, weer van 4 uur. Zodadig, na vier hebben we een heel mooi stuk proëzie van uh, Marco Termes. Goedemiddag Marco. Goedemiddag. Ja, welkom uh, in de studio. En uh, ja, zodat ga je een uh, stuk proëzie uh, voor ons doen op de radio. Kan je er al wat over verklappen? Uh, ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ook. <laughs> wat, wat, he wat heb je in de aanbieding? Nou, het uh, proezie stuk heet bofkont. Bofkont. Ja. En dat gaat over? Over, over mijn bips natuurlijk. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou ja. Dus uh, <laughs> ik ben heel benieuwd uh, zo dadelijk. Uh, na vier uur. Lekker blijven luisteren. De Zandvoortse Radio op Koningsdag. En uh, we hebben nog uh, één uur te gaan. Uh, met uh, onder meer uh, deze single van uh, Mart Hoogkamer. Ja, nog even feesten. Zo uh, aan het einde van het uh, tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Ik ga zwemmen.